Tekstlapjes. tekstlapjes vanwege het plezier van woorden achter elkaar zetten en lezen. Is tekstlapje een mooi woord? Nee, het is geen mooi woord. Zoals stomp voor het overgebleven stukje van een geamputeerd been een soort slag in je gezicht is. Zijn alle woorden met een o dat dan ook? Kromp, klomp. Bonk, net zoiets als kleine zelfstandige naamwoordjes, woorden met een i erin, behalve het woord ik. Dik, sik, mik, klik, stil, pil, pis, pik, lik, hik kick